Na het tellen van zo'n 60% van de stemmen ziet het er naar uit dat de Sociaaldemocraten een absolute meerderheid in het parlement krijgen. Deze uitslag is een afstraffing voor de centrumrechtse regering. Het kabinet viel in oktober toen het parlement weigerde in te stemmen met een uitbreiding van het Europese noodfonds. In Rotterdam is gisteravond en vannacht de 11e editie van de Museumnacht gehouden. Zo'n 50 musea, galeries en kunstinstellingen waren tot 2 uur vannacht open.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 Just a boy, just stand.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 Stop. is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 And uh... No New Year's Day to set... I'm mm -hmm.